Twee uur. Het nos Journaal. Hallo, Duivennee de Wit. De Nederlandse economie groeit dit jaar iets harder dan verwacht. Volgens de Nederlandse Bank komt de groei uit op 2,2 procent. Eind vorig jaar rekende de bank op 0,6 procent minder groei. De meevaller is te danken aan een onverwacht sterke groei in het eerste kwartaal. Volgend jaar valt de groei volgens de bank terug naar 1,7 procent. En dat komt onder meer door de bezuinigingen die op termijn de economie moeten versterken. De Nederlandse bank wijst erop dat het economisch herstel trager verloopt... dan na eerdere economische recessies. Terwijl in opkomende landen als China de economische groei juist ongewoon hard gaat. In het noorden van Syrië rukt het leger steeds verder op. Activisten zeggen dat panzervoertuigen de stad marat al Nu'man bij de Turkse grens zijn binnengetrokken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 Maurice de Hond is definitief veroordeeld wegens smaad... voor zijn beschuldigingen in de Deventer-moordzaak. De Hoge Raad heeft een verzoek om de veroordeling te vernietigen afgewezen. De Hond vindt dat hij door het gerechtshof ten onrechte is veroordeeld. De opiniepeider kreeg in 2009 een voorwaardelijke celstraf van twee maanden... omdat hij bleef zeggen dat de Deventer-moordzaak was gepleegd door Michael de Jong... die bekend staat als de klusjesman. Volgens het Hof is dat smaad, ook omdat er een ander voor de moord is veroordeeld. De hond beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. De persraad ziet daarover. Hij vindt dat hij te goede trouw vond dat, dat de klusjesman, om het zo maar te noemen, inderdaad de moord had gepleegd. Maar de Hoge Raad heeft met het Hof gezegd dat dat geen juist uitgangspunt is. Want meneer de Hond heeft zelf ook toegegeven bij het Hof dat het materiaal wat hij had tegen deze klusjesman te weinig zou zijn om die klusjesman te veroordelen voor dat feit. De hond vindt verder dat hij niet in een strafzaak veroordeeld had mogen worden, omdat hij ook al in een civiele zaak veroordeeld was. De advocaat-generaal ging, ging daar in een advies aan de Hoge Raad in mee, maar die neemt dat advies dus niet over en vindt dat de hond terecht is veroordeeld. Minister Schultz van Hagen wil dat snelwegen in Nederland breder worden aangelegd. Op hoofdwegen in de Randstad wordt twee keer vier rijstroken de standaard, daarbuiten twee keer drie. Schultz wil ook spitstroken eerder openstellen. Ze vindt verder dat vanaf 2020 tussen de belangrijkste bestemmingen treinen zonder spoorboekje moeten rijden. In haar visie op het ruimtelijk beleid en de infrastructuur benadrukt de minister dat gemeenten en provincies meer vrijheid moeten krijgen. Zo laat ze afspraken over verstedelijking en groene ruimte aan de lagere overheden over. Het Rijk kan en wil niet alles zelf doen, benadrukt de minister. Dan het weer, vrij zonnig en droog, alleen in het zuidoostenkant op een plaatselijke bui. Maxima tussen 18 en 21 graden. Morgen eerst zonnig, later stapelwolken en smiddags vanuit het kans op een bui. Met 23 graden dan vrij zacht. ANWB Verkeersinformatie. Twee files, allereerst op de A28, Zwolle richting Utrecht... bij Afritmaan, een file van 2 kilometer. Ook op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg... en knooppunt Ewijk, 2 kilometer file. Treinvertragingen, want tussen Den Bosch en Os... en tussen Den Bosch en Zalbommel rijden geen treinen. Dit komt door een kapotte bovenleiding. De vertraging daar is meer dan een uur.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 Dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Gutteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Als je het programma. Vol, vol, uh, ja, uit, voluit steunen. En dat moeten ze dus doen. Willen ze de leningen krijgen, dat ze inderdaad alle leningen kunnen afbetalen. De schuld van die overheid zal dus gerestructureerd moeten worden. Je zult Griekenland dus een worst voor moeten houden. En die worst is dat je bereid bent een deel van de schuld kwijt te schulden. Zorg dat een deel van die schulden wordt kwijtgeschulden. De Grieken zullen hun schuld niet uh, volledig betalen. En uh, uh, zomaar kwijtschulden. Er uh, schiet niks meer op. De schulden los je niet met andere schulden op. Veel overleg, ook vandaag, over Griekenland. Dat er maar niet in slaagt financieel orde op zaken te stellen. Politici en economen krijgen letterlijk of figuurlijk hoofdpijn van de vraag... hoe het land nog gered kan worden en hoe de schade beperkt kan worden. Herman Pleij, we gaan het straks hebben met jou over maansverduistering. Ja. Heel ander onderwerp. Maar maak jij je eigenlijk zorgen over de financiële situatie van Europa? Ja, zeker. Dat... Uh... Daar is ook alle aanleiding toe, want het concentreert zich nu erg op Griekenland. Maar er zijn veel meer uh, lidstaten die dit soort problemen hebben. En de weerzin tegen Griekenland uh, neemt zo enorm toe. Dus de volksopinie wordt bespeeld dat er een algemene houding anti-Europa aan het ontstaan is. En dat vind ik op termijn uh, het grote gevaar. Nou, we gaan we het daar volgende keer eens over hebben met jou. Ze volgde met veel belangstelling, mede vanwege haar Egyptische achtergrond... de revoluties in het Midden-Oosten. En ze leverde daar openhartig commentaar op in diverse media. Maar ondertussen stormt het ook flink in haar eigen leven. Want hoewel Monique Samuel in 2008 trouwde met een man... viel ze al vele jaren op vrouwen. In het boek Zonder Verhalen kan ik niet leven... doet ze verslag van beide revoluties. Monique, welkom. Ja, hoi, Is die storm in jouw eigen leven al een beetje gaan liggen? Um, dat is een interessante vraag. Nou, het is nu een aangenaam lentebriesje. Okay. Het is nog niet helemaal rustig. Nee. We gaan het uitgebreid met je over een aantal zaken hebben. Onlangs trokken tandarts schilden aan de bel. Het is dramatisch gesteld met de gebitten van onze kinderen in Nederland. Het komt voor dat tandartsen compleet in welk trekken, zeggen ze. En dat is helemaal niet nodig, vindt onderzoeker en docent... aan de kindertandartsopleiding René Gruithuizen. Goedemiddag, meneer Gruithuizen. Goedemiddag. We gaan daarover praten met u, over die kindergebitten... maar nog even de grote onduidelijkheid over het eten van een appel. Snoep verstandig eet een appel. Is het verstandig of niet? Nou, een appel eten, dat is heel verstandig. Het is veel verstandiger om een appel te eten dan allerlei kleverig spul. Maar we moeten beseffen dat een appel, daar zit ook suiker in. En suiker veroorzaakt plakt. Ja, dus wel poetsen na het eten van een appel. Uh, niet meteen, uh, omdat de appel zit ook zuur in. En met zuur is het, in het algemeen zo. Dat geven een oppervlakkige aantasting van, uh, van, de, van, de, van, de, van het tandmateriaal. En als je dan direct gaat poetsen... Dan kun je tandmateriaal meer verwijderen dan nodig is. Oké, okay, dus wel poetsen, maar eerst even wachten. Uurtje wachten en dan dan de poetsen, is prima. Goed, dan weten we dat nu eens in altijd. Ja, toch, toch leuk. De dichter bij de dag. Vandaag is Raymond de Jong. Zijn poëtische samenvatting van datgene wat we hier aan tafel bespreken hoort u tegen drie uur. En als u een vraag of opmerking voor ons heeft, dan kunt u reageren via de website ditistedag.nu, via onze e-mail, ditistedag@eo.nl of via Twitter. Gebruik dan een hashtag gevolgd door DIDD. Gaat de stoel gaat naar achteren, gaat hij een beetje bewegen, kun je even liggen. Oh, een diepterecord, zeg maar, is, is het behandelen onder algeheëntesie van een kind van één jaar en negen maanden, dan is het melkgebied nog niet eens compleet aanwezig. Het was wel uh, een beetje moeilijk met slapen en ze, ja, ze vonden het lekker een fles. En gewoon niet het benul dat het zo snel uh, al gaat. Ja, dat geluid dat. Uh... Dat horen we toch liever niet, meneer Gnoudhout. Tenen komt. Kijk, hier zie je al wat moeilijke gezichten aan tafel. Ja. Onlangs trokken uh, tandartsen aan de bel. Uh, ze zien in het hele land uh, bij steeds jongere kinderen kariërs. Uh, ja. En moeten vaak al hele gebitten renoveren. Melkgebit, heeft u ja. dat als tandarts ook al eens meegemaakt? Nou, ik heb dat een groot deel van mijn werkzame leven heb ik dat gedaan. En uh, eigenlijk, uh, nou, ik ben sinds een jaar of tien bezig met daar op een andere manier mee om te gaan. Ja, want u bent nu bezig met onderzoek. Daarvoor was u uh, als kinderarts verbonden aan de tandheelkundige opleiding van Amsterdam. Ja. En daar kwamen dit soort kinderen ook bij u in de stoel? Daar kwamen dit soort kinderen. En het ging mij een beetje tegenstaan. Om steeds wat ik zag, dat was eigenlijk dat de kinderen in een soort cyclus terechtkwamen. Dan repareerde je het weer en dan kwamen er weer de volgende gaatjes. En dan kon je wel een poetsinstructie geven en dergelijke. Maar omdat jij de zaak weer mooi opknapte bleef dat niet hangen. Nee. En dachten je ouders van, nou ja, het is weer prima, dus wij gaan door. En dan kon je zeggen, u moet goed poetsen, u moet, uh, uh, er moet minder gesnoept worden. En wat niet alleen snoepen, maar het is dus ook vaak zoete gerankje. Je ziet kinderen met jokkortpakjes vaak door de stad lopen... dan zijn ze even onrustig en dan krijgen ze zo'n jokkortpakje. Dus het gaat vaak de hele dag door. Ja, en u zei eigenlijk van, ja, ik zag dat steeds weer terugkomen. Ja. diezelfde kinderen ook weer. Ja. Ik bleef, kon wel aan de gang blijven, dus ja. in feite. ik kreeg langzamerhand motivatieproblemen. Tot ik stuitte op een, eigenlijk een methodiek die al meer dan 100 jaar oud is. Waarin je dus uh, uh, de kiezen. Het is eigenlijk zo. Uh, die caries, die zit heel vaak verborgen onder een glazuurkap. Daar kun je dan met de borstel niet bij. De Karius, de het rotte gedeelte. Het rottige, nee, het rottige, gebeuren, ja. Ja, het rottige okay. gebeuren van de kies, de aantasting zeg maar, mm -hmm. zit verborgen onder een glazuurkap. Ja, en dat kan je niet poetsen. Want dan Daar kun je niet bij komen. Nee. En dat betekent dat die bacteriën, die hebben daar ja, hun feestje. Dat gaat, die zijn heel actief en dan. Als je nou die glazuurkap voor een deel verwijdert, net zover tot je er met de borstel bij kunt, dan kun je, als je dan twee keer per dag poets, dan kun je het proces stoppen. En dus je zegt eigenlijk, je moet dat gaatje dan niet vullen... maar je moet het, de glazuur zo ver wegslijpen... dat dat kind vervolgens gemotiveerd wordt om te poetsen, om ja. te voorkomen dat het verder zich ja. ontwikkelt. Ja, en je kunt die ouders, dat leg je aan die ouders uit. Uh, en bij de methode hoort eigenlijk ook een, een schriftelijke overeenkomst... met de ouders, waarin je zegt van nou, wat is, wat is onze rol en wat is uw rol? En dan moet je daar goed, de, de methode bestaat uit vijf stappen. Dat is denk ik iets te technisch om mm. daar... Uh, om het daarover te hebben. Maar je begint met een overeenkomst met de ouders. Ja, en ja. die overeenkomst is niet iets wat wel eens gezegd wordt... ja, dan pin je de ouders mee vast, daar is het helemaal niet voor. Nee, het is een soort intentieverklaring... dat je allebei uh, in een bepaalde richting wil. Ja, want u zegt, uh, die, die andere methode, dat je het vult... dan heb je, doe je veel te weinig een beroep op die ouders... om goed op te letten bij die kinderen. Ja. Schrikken die ouders... Die, ik kan me herinneren, ooit een keer bij één kind een gaatje... dan schrik je je helemaal ongelukkig. Nou, ja. nu gaan we voortaan heel goed opletten... Ja. Werkt het niet zo? Nou, uh, als je het dan gaat. Nou, we hebben het hier over kinderen die, uh, die veel carriers hebben vaak. Kijk, de methode uh, als je te maken hebt met kinderen die weinig carrius actief zijn, dus, die dus weinig aantastingen hebben, weinig gaatjes hebben en ook weinig gaatjes ontwikkelen, dan maakt het niet zoveel uit wat mm, je doet. Nee. Dan kun je ook vullen. Want dan is het dan valt het een goede, goede is, aarde. Is uw methode wat minder pijnlijk? Die is, daar hoor je ook de boer bij. Oh. Dus dat geluid dat hoor je he? ook even. Maar het duurt gewoon veel korter. Oh. En vervolgens vraagt het van het kind en de ouders een grotere inspanning. En, en, en, is, en is uw ervaring dan ook dat kinderen ook minder snel weer in die stoel zitten bij u? Als je, als je dat toepast? Nou, ik zie in ieder geval... Nou, dat is een nog een beetje moeilijk te zeggen. Er wordt wel gezegd dat de kinderen beter gecontroleerd moeten worden. En vaker gecontroleerd dan als je vult. Maar dat is absoluut niet mijn waarneming. Want net omdat je met vullen de verkeerde boodschap geeft... moet je die kinderen vaker terugzien. En bovendien uh, ja, zie je dan ook weer vaak nieuwe gaatjes ja. ontstaan. En hoe ziet het eruit? Want je slijpt iets af aan die tanden. Krijg je niet hele rare uh, uitziende ja, ja, verschillende je, je tanden? Ziet, je ziet dan een feit. Hè? Uh, ja, je, een afgeknotte kies. En die arme kinderen moeten daar dan mee rondlopen? Ja, die moeten daar mee rondlopen. En als kinderen daar... Het kan wel eens zijn, zeker als het om de voortanden gaat... dat de kinderen daarin... Uh, uh, dat ze op school gepest worden en dergelijke. Maar sommige scholen, daar zie je het zoveel, uh, uh, daar, daar zie je het zoveel bij kinderen... dat het helemaal geen punt is. Nee. Oeh, ja, maar dan ja. heb je toch een lelijk gebit? Ik. Ja, yes, maar als het, als, het, als het dus lelijk is... Mm -hmm. en de kinderen worden daarmee daar gepest... dan zeg ik, joh, wat is dat nou vervelend? Als jij het nou eens met je moeder hartstikke goed gaat schoonhouden. Dan wil ik jou daar graag mee belonen. En dan ga ik daar mooie tandjes en mooie kiezen voor maken. Ja, ja, is... Maar eerst ben jij aan de beurt. Mensen moeten eerst leiden en dan pas? Nee, nee. Nou, nee, nee. Ze moeten eerst laten zien... Dat mijn handelingen in zin hebben. Ja, want u zegt het gewoon vullen, dat heeft geen zin. Dan komen ze net zo hard weer terug in die spoel. Precies. Ja, maar, maar je had ook een vraag. Uh, is er uh, niet een medisch bezwaar tegen dat verwijderen voor een deel van dat glazuur? Want dat heeft toch een bepaalde functie. En dat komt niet meer terug, begrijp ik. Ja, maar als je gaat prepareren, moet je ook een groot deel van het glazuur verwijderen. Mm -hmm. Want je moet toch bij dat, je moet toch bij die aantasting komen. Anders kom je daar niet bij. Mm -hmm. Dus u zegt dat maakt niet zoveel uit dan. Nee, want ik denk dat je zelfs als je gaat prepareren op de traditionele manier, die dan meer materiaal vaak Rijkt. verwijderd. Niet altijd, hoor. Nee, maar als die kinderen nou toch niet zo goed hun best dan doen... u, u heeft ja. het glazuur ja. verwijderd, ja. Dat, dat, het ligt allemaal nog open... door ja. goed poetsen moet het zich herstellen, zegt ja. u. Maar stel dat ze niet zo goed poetsen, zoals ze beloofd hebben... Ja. zijn ze dan niet nog verder van huis dat het rottingsproces nog veel verder doorzet? Nou, dat, dat werd ook beweerd uh, door de decaan van ACTA. Uh, die zei van, nou ja, als ze, als ze dan niet poetsen, dan krijgen ze weer pijn... En uh, daar heb ik zo mijn twijfels over. De, want dat is niet mijn ervaring. Hmm. Even naar die rol van die ouders. Want wat u beschrijft is toch wel vrij zorgelijk. U zegt als je kinderen gewoon... Uh, uh, weer, die gaat je dat vullen, dan gaan ze weer naar huis. En vervolgens ziet er niemand meer toe op de tanden poetsen? Hoe werkt dat? Hoe komt dat? Nou, uh, je geeft de verkeerde boodschap af. Je maskeert een probleem. En de ouders reageren erop als het probleem is weg. Maar het probleem is niet weg. Nee. Want je ziet, ook, je ziet soms, wat je soms ziet, en dat is heel. Dat, ik denk dat van tevoren dat anders geïnterpre geïnterpreteerd werd door tandartsen. Wat je dan vaak ziet op de, de röntgenfoto. Dan zie je een vulling die gemaakt is. En daar onder die vulling zie je weer een nieuwe aantasting. En dat werd vaak in het verleden geïnterpreteerd als van die vulling is niet goed. Maar ik heb door dat beslijpen waargenomen dat er gewoon weer naast die vulling een nieuw gaatje komt. Ja, ja. Dus, dus het gedrag blijft bestaan dan. Ja. Maar uh, er zijn ook allerlei voorleggingscampagnes geweest... over hoe ja. je kinderen verstandig ja. moet laten snoepen. Ja. Helpt dat allemaal niks? Nou, dat helpt bij een groot deel van... kijk, we moeten niet overdrijven in die zin. Bij, bij, bij veel kinderen gaat dat goed, nog steeds. Uh, en het is echt een, een kleine groep. En dat zijn vooral ook de sociaal-economische zwakkere milieus... waarin, waarin je de, de meeste drama's ziet. Hmm. Ja, dus je zegt, zegt De meeste ouders zijn wel goed op te voeden. Maar er is een groep waar dat niet voor werkt. Zijn die dan wel te, te motiveren tot dat poetsen? Nou kijk, dat, dat is lastig. Omdat de ouders, uh, wat je veel ziet, uh, het zogenaamde tandenpoetstrama. En dan krijgen we te maken met het fenomeen van... Ik ben twee, ik zeg nee. Dus die ouders die... Uh, die uh, uh, dat is de prepuberteit noemen we dat ook wel. Mm -hmm. En dat is een normale ontwikkeling... Van het kind psychologische ontwikkeling, waarin ze, ze hun eigen identiteit moeten gaan, ja. gaan zoeken. Ja. En dan gaan ze testen hoe het, hoe het werkt als ze, als, ze nee als, als ze nee zeggen. Ja. En als je als ouders boos worden, dan denk je, hey, daar, daar heb ik succes mee. Dan ga ik even kijken hoe ver ik nog kan gaan. Mm. En u zegt eigenlijk moeten ouders daar gewoon doorheen prikken en zeggen. Nou, zeur die tanden worden gewoon gepoetst. Ja. Nou, wat belangrijk is, een ouder uh, moet een kind niet afwijzen, maar moet wel regels stellen. Mm. En wat, wat ze niet moeten gaan doen zeker niet moeten gaan doen met jonge kinderen. Want dat kunnen jonge kinderen, die kunnen dat niet aan, niet onderhandelen. Nee. Gewoon zeggen, dit zijn mijn regels en nu gaan we dat gewoon zo doen. En zeker wat betreft tandenpoetsen. We ja. hebben aan de telefoon ook kindertandenarts Arie Riem. Uh, ja. Meneer Riem, Goedemiddag. Goeiemiddag. Ja, u ziet eigenlijk zo kinderen in uw praktijk die uh, een groot probleem hebben met hun gebit. Die methode, zoals we die nu bespreken met meneer Gruithuis, is dat ook iets voor u? Ja, absoluut. Ik moet zeggen, ik val net pas binnen. Uh, uh, goeiedag ook, René. Uh, dus ik heb Mevrouw, eigenlijk heel u u kort... kent elkaar? Ja, ja. Ja. ja, we kennen elkaar. Uh, um, ja, meneer Gaathuizen even... heeft, heeft even uitgelegd hoe zijn methode werkt... en waarom ja. die volgens hem beter werkt dan het gewone vullen. Omdat dat ouders absoluut niet motiveert. En, dit, en deze methode wel. Wat is Mevrouw. uw ervaring? Mijn ervaring is dat, uh, dat, dat dit problemen heel vaak leiden tot heel veel ellende ook voor de kinderen en dat ze dus veel hinder krijgen van hun gebit. En uh, dan, uh, dan wordt het ingewikkelder uh, want uh, dat, dat is mij heilig, zeg maar dat kinderen niet pijn hoeven te lijden mm -hmm. en, uh, en dan wordt het heel erg uh, uh, uh, ingewikkeld in die zin wat is dan de juiste zorg op maat die je moet bieden. Yeah. En uh, in zoverre is het mijn beleving, is het vaak zo dat kinderen dusdanig veel tandbederf hebben... dat het nog moeilijker wordt... want ik volgde net een klein staartje van de discussie... om uh, die gebitten schoon te poetsen... wordt dan nog moeilijker bij de jonge kinderen... omdat ze daadwerkelijk ook echt hinder ervaren... wat die uzen gepoetst worden. En dan, dan zit je met een dilemma... want dan, dan is de methode... Uh, die meneer Guithuizen propageert... en die ik wel degelijk ondersteun... Uh, die, ja, dat wordt dan nog moeilijker... dan dat die al is. Uh, en dan denk ik van... ja, moeten we dan niet misschien toch doorgaan weer met tussen haakjes ouderwets Ja. En, dat, en is het ook uw ervaring dat het oude, ouderwets behandelen, zoals meneer Guithuizen zegt... toch ook wel heel vaak leidt tot het weer terugkeren van die patiënten in uw stoel? Dus dat ja, die gaatjes toch weer terug blijven komen? Absoluut. Uh, gaatjes vullen is die is symptoombestrijding. En uh, uh, ik ben het eigenlijk wel mee eens dat wanneer je als als cliënt naar de tandarts toe gaat en daar wordt gewoon een gewoon een gaatje gevuld zonder dat er wordt stilgestaan bij het feit waarom dat gaatje daar zit, dan mis je eigenlijk het belangrijkste onderdeel. Ja. Dan, dan mis je het hele bewustzijn omtrent de oorzaak daarvan. En je bent natuurlijk gewoon uh, a prioriteit om bezig... wanneer je iets doet zonder dat je weet uh, het onderzocht... Waar, waardoor dat uh, zover is gekomen. Ja, ja meneer Guithuijzer, dus u krijgt gelijk van meneer Riem. Maar die zegt wel, als het gaat om hele, hele gebieden met heel veel gaatjes bij kinderen... dan is het eigenlijk niet zo'n hele prettige methode voor die kinderen. Wat u voorstelt. Is dat zo? Nou, dat, uh, daar zou ik genuanceerd op willen antwoorden. In die zin, uh, ik heb die discussie ook heel vaak al met Arie Riem uh, gevoerd. En mijn opvatting daarin is dat... Uh, uh, als dat, dat je in feite goede diagnostiek moet doen. En daar ontbreekt het nog wel eens een keer aan. Uh, namelijk de, de, de pijn. Je, het kan ook zijn uh, pijn dat als je fluoride lak aanbrengt... die dan weer snel verdwijnt. En dat zou ik dan wel graag willen weten. Als kinderen pijn hebben die, die ik associeer met ontsteking en dergelijke... dan vind ik het prima om... Uh, om die kiezen te behandelen. Hm. Maar dat wil nog lang niet zeggen... stel dat je, uh, en dat komt regelmatig voor... een stuk of acht kiezen hebt die aangetast zijn... en er zijn er twee die, uh, waarbij je denkt... dit wordt een beetje riskant... want dit zou wel eens een ontsteking kunnen worden. Uh, nou, dan kun je ook nog, trouwens, nog besluiten tot extractie... of tot vullen, of een zenuwbehandeling. Noem ja, maar op, dus dat, dat een maakt een allemaal niet uit. Een gecombineerde aanpak. In ja, een gecombineerde dan zou ik... want de, dan hou je toch, als je alles gaat vullen en dat is dagelijkse praktijk in veel kinderpraktijken... en dat zal Arie Riem me, mij bevestigen, dat men alles gaat vullen... dan hou je eigenlijk te weinig. Dan, dan, dan krijg je de, het fenomeen van de los het probleem op. Ja, ja, en zo reageren ja. de ouders, die reageren daar dan ook op. Arie ja. Riem, is dat ook uw ervaring, dat ouders dat op die manier zien? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nou, daar uh, hebben meneer Guitthuis en ik wel een fundamenteel oneindigheid, denk ik... Uh, ik begrijp zijn gedachtegang, die is ook heel gezond. Uh, je moet je verantwoordelijkheid laten bij degene die die ook moet nemen. Uh, alleen voor mij is het welzijn van kinderen gewoon het allerhoogste goed. En uh, ik vind tandtekunde gewoon een hele lastige bezigheid. Hm. Hey, ik, ik vind het ontzettend, Terwijl u tandarts bent. Uh, ja, ja. ja. Nee, dat, dat, dat is heel dus eerlijk. Ik gun, ik gun elk wel. mens van harte dat hij niks met ons te maken heeft. En ik zou daadwerkelijk zou ik het meest gelukkig zijn wanneer ons vak overbodig zou zijn omdat iedereen het daadwerkelijk goed preventief bezig is. Dat is, natuurlijk, dat is het allermooiste dat we kunnen bereiken als standenkundige, denk ik. Ja. Helaas uh, blijkt onze wereld gewoon vol te zijn met, met, met verleiding van allerlei lekkers. En daarnaast is de mens ook gewoon nog steeds dusdanig in elkaar gestoken dat hij gewoon lui is ook van aard. Ja. Dus ik, ik vrees dat het een illusie is dat, dat mensen het gewoon helemaal zelf zullen weten op te lossen zonder... Ja. u blijft gewoon nodig. Even nog heel kort aan u. De vraag meneer Goudhuijsen: Is er ook een, een, een financieel aspect aan dit verhaal? Dat je als standaard minder verdient als je slijpt dan wanneer je vult? Op dit moment dat is dat zeker zo. En ik, dat is altijd moeilijk te bewijzen, zoiets. Maar ik denk dat het zeker een rol speelt. Ja, dus, in in de, veel praktijken. Dus het is interessanter om dan te vullen dan om... Absoluut. Om, om, om en dat, dat is niet alleen in de tandheelkunde. Is zo? Dit zie je in de medische wereld. Kun je daar ook vele voorbeelden van noemen. Dus dat is een algemeen verschijnsel. Dat preventie... Uh, ja, dat, uh, dat is toch meer zorggericht. En uh, ja, ik, ben, uh, uh, ik denk dus dat een kind beter af is met minder belasting... en meer attenderen van de causale ja. zorg. Overigens is het ook zo. Er is onderzoek gedaan naar het gegeven van... Uh, als je dus, uh, zijn vragenlijsten zijn er ingevuld. En dan zag je dus vlak na volledige renovatie zag je dat uh, onderzoek van Judith Versloot is daarop gepromoveerd. Vlak na volledige restauratie, dan was er inderdaad verbetering... voor het comfort van de kinderen en poetsen en dergelijke. Maar dan zag je vaak na acht maanden... zag je weer een groot deel van de problemen terugkomen. Dus het helpt niet. Nee. Nou, duidelijk. We zullen zien uh, of uw methode, in Gruithuizen... ook uh, breed toegepast gaat worden in Nederland. Dank u wel. En uh, ook hartelijk dank aan, uh, aan Arie Riem, kindertandarts. Nee. Ja, u bent welkom. Nou, dank u. <laughs> Dag. Wordt ook nog gelachen bij de tandarts, gelukkig. Nou, Begin dit jaar braken er massale protesten uit in Egypte. U weet het, dit was gericht tegen president Mubarak. Een revolutie begon. En politicoloog Monique Samuel was in die dagen een zeer gewilde gast in diverse actualiteitenprogramma's en talkshows. Uh, veel mensen zullen zich nog de buikdansact uh, herinneren op de tafel bij Paul Witteman op de dag dat Mubarak uh, vertrok. Maar Monique, samen wel. Uh, had je echt het idee dat Mubarak voorlopig nog wel even bleef? Of had je gewoon zin om een carrière te starten als buikdanseres? Nou, uh, voor het laatste had ik wel een andere locatie uitgezocht. Mm. Maar uh, nee, het was serieus uh, uit woede geroepen die donderdag, zoals ik ook op televisie destijds zei. Die donderdag had Mubarak een speech gegeven en iedereen ging ervan uit dat hij af zou treden. Uh, inclusief zijn eigen raad, zijn eigen ministerraad en legertop. Maar hij trad niet af. Ja. En uh, het was een vreselijk dramatische speech en ik was heel boos. En ik riep tegen de heer Witteman, als hij opstapt, dan kom ik hier buik dansen. Nou ja, wist ik veel dat hij dan die dag en, uh, <lacht> binnen twaalf uur opgestapt zou zijn. En dat Paul Witteman aan de telefoon zou hangen van, nou, kom die belofte me inlossen dan. Nou, dat uh, klonk ja. als volgt. Ik heb gisteren tegen de heer Witteman gezegd, als mijn mark aftreedt, ga ik buikdansen. dansen. Ja. Nou ja, waar uh, dat... <lacht> ja, ga je dat doen? Op tafel. Kijk! <laughs> Goed. Zo. Goed. Ja, dat ja, is de muziek. Nou iets harder, hè? Oh, harder. Zonder beeld. Interessant. <laughs> ik zie, ik ervan, ik zie van alles voor me. Het prik op de fantasie nog Ja, ja precies. Ja, absoluut. Nou, het leuke van de act, vond ik. Dat het, dat het zo natuurlijk was. Ik moet er toch niet aan denken dat een of ander Nederlander... zo'n act gaat doen. U zou dat maar ook kunnen. Nou ja, misschien wel. Maar het natuurlijke, dat vond ik eigenlijk het leuke van, de, ja. van het optreden. Precies. Monique, heb je veel reacties gehad uh, sindsdien? Ja, het is echt uh, extreem. Ik kan eigenlijk geen dag ergens op staat lopen... zonder dat niet iemand me herkent. En ik had alleen al die avond 1200 e-mails... waarvan denk ik 900 daten gerelateerd waren. Dus <lacht> mensen die zo zagen zitten om met mij te daten. Dat waren overigens mannen en vrouwen, interessant genoeg. Um, maar ja, nee, kijk, ik vind het echt ook wel jammer... Want ik heb dagenlang echt gewoon 12 uur per dag radiotelevisie van alles nog wat gedaan. En kantartikelen geschreven. En, dan en ben dit je... blijft dan hangen. En dit blijft dan hangen. Ja. Maar goed, als dit even nodig is om, om mij de kans te geven om deze zomer een hele lange reis naar het Midden-Oosten te gaan maken, oh, ik trek ja? vrijdag. Hoe ben je zo rijk geworden dan? Nou, dat is dus niet dat ik rijk geworden ben, maar ik ga een boek schrijven. En ik ga werken als verslaggevers van Next en als columnist voor Trouw. En dat is allemaal het gevolg van je optredens in het voorjaar? Ja, het, het geheel dan, hè? ook het analytische deel. Niet alleen het ja, laten we dat niet vergeten. <laughs> dat bedoel ik ook. Heb je ook negatieve reacties gehad in die tijd? Uh, nou, ik heb veel negatieve reacties gehad als ik iets zei over de moslimbroederschap. Dus inhoudelijk. Of die keer dat ik tegen Harold Brinkman in het verweer ging bij Paul Witteman. Toen kreeg ik veel uh, PVV-fans uh, uh, op mijn dak. <laughs> uh, op het buik dan zelf eigenlijk, eigenlijk nagenoeg geen negatieve reacties. Nee, mensen vonden het uh, mooi. En die zeiden van je hebt de vreugde van Tahrir naar Nederland gebracht. Ja. Prachtig. Maar zaten er ook uh, zodanig reacties tussen dat je misschien toch wel zorgen maakte over je veiligheid? Uh, van de PVV-hoek en een aantal radicale moslims, ja. Ja, wat zeiden ze? Uh, ik heb drie doodsbedreigingen gehad op een gegeven moment. Echt waar? Een, Op één dag. Ja, dat was niet zo heel leuk. Maar Go dat, dan nog. Door, door, door, door je inhoudelijke uitspraken? Er waren inhoudelijke uitspraken over de moslimbroederschap en hier uh, en in de PVV. En daar ben je niet de, de discussie verder mee aangegaan, neem ik aan? Uh, met doodsbedreigingen? Nee, nee, niet. Voor de rest wel. Dan ga ik heb... al discussie aan? Mensen hebben echt heel uh, kritische reacties gestuurd en dan krijg ze altijd een mail terug. Maar. Uh, ik hoop niet dat ik nu pad gespamd word. <laughs> uh, maar, maar ja, nee, als het echt uh, vol geld worden en ja. uh, mogen laaien naar de hel sturen. Nee, dank u wel. Oh, heb, je, heb je aangifte gedaan bij de politie? Nee, ik heb uh, gedacht van oké, okay, één keer kan, ik, kan ik tolereren. Als het te vaak gaat gebeuren, dan doe ik wel aangifte. Ja. Nou, je bent hier uh, vandaag te gast, omdat deze week je boek uit is gekomen. Zonder verhalen kan ik niet leven. Hè? Uh, een leuke verzameling van columns, van stukken van je, van je blog, uh, wat je allemaal uh, bij elkaar gevoegd hebt. Um, met foto's. Met foto's, ja. ja uh, goede promotie uh, hang je eraan. Um, je bent 21, ongelooflijk jong natuurlijk. Hè? En dan al een eigen boek. En dan al zoveel optredens achter de rug uh, bij radio en tv. Ja, nou ja, goed, Dan moet ik daarover zeggen? Volgens mij is er gelukkig meer kwaliteit dan alleen leeftijd. Ja, ja. En ik ben benieuwd waar ik ben als ik 40 ben. <laughs> ja ik, ben, ik Waar ook want dan zit <laughs> want het is ook in korte tijd allemaal gegaan want het begon ja. eigenlijk exact dat las ik ook in je boek op 1 januari van dit jaar ja precies met de aanslag op de Kopstenkak en Alexander dat is wel echt uh, het heeft mijn uh, media carrière in ieder geval wel gepropellerd toen um, ik had meteen een artikel geschreven die dag en uh, naar de Volkskrant gestuurd en toen kwam ik ook hier bij ditste dag bij Thijs van der Brink ja het is en in België geplaatst. Dan. ja dat klopt het is ook in de, de Morgen en de Standaard hebben artikelen van mij gestaan en dat gaat dan heel snel uh, mij was wel eens uh, in de media alleen je, je mist... Kijk, als ik iets over Egypte schreef... zeiden mensen, ach ja. Of als ik iets over een ander onderwerp schrijf, van ja, goed, ze is zo jong en wat weten ze ervan. Ik kon af en toe iets over universiteiten schrijven of zo. Maar nu viel het precies, precies goed. juist de aarde. Ja. Ja. Terwijl het over koptische christenen ging... waar het in het hm. verleden... Uh, uh, waar, waar ook erge dingen mee gebeurden, maar wat niet zozeer de actualiteit haalde. Nee ja, mensen denken dat nu een, een, een tendens is... dat Kopt, kopten meer worden aangevallen. Maar dat, dat is gewoon niet zo. Het, was, het is al dertig jaar een groeiende tendens in Egypte. En los van het hele Midden-Oosten... waar gewoon anti Christiane, Christianofobie is eigenlijk aan het groeien in, de, in het Midden-Oosten. En de antichristelijke beweging is al tien jaar uh, flink aan het tieren. Um, en ik schreef daar vaak over, maar ja, geen, er was geen interesse voor. En ik ben heel blij in dat op zich dat er nu aandacht voor is. Want het is echt een, een wezenlijk probleem. En dan ben je opeens deskundige. Heb je ook wel eens momenten gehad dat je dacht... ja, maar ja, zoveel weet ik nou toch ook weer niet? Of wist je ook inderdaad gewoon heel veel? Nou, dat is een aspect. Ik kan natuurlijk geen antwoord geven op zo'n vraag. Nee, maar dat je oh. af en toe wel twijfelt en denkt, dan word ik weer uitgenodigd. Maar ja. Nou ja, ik, ik, ik, kan, ik kan wat kritische noten geven op hoe de media functioneert, maar ik ga mijzelf niet verwijten als ik word uitgenodigd en ik denk van, nou, dit is, dit, dit, ik kan iets vertellen hier, ik kan mensen informeren, ik kan een bepaalde passie meegeven, dan doe ik dat zo. Heb je hebt niet in het begin gedacht van, joh, je moet mij helemaal niet hebben, uh, bel even een ander. Nee, zo bescheiden ben ik dan niet. Nee, nee oké. Okay. Goed, zo meteen na het nieuws van half drie praten we met jou verder. Monique Samenwel, ook met René Gruithuis en met Herman Pleij. Om half vijf op deze zender het Radio 1 Journaal. Tim Overdiek, jullie hebben een vraag voor de luisteraar. Wat willen jullie weten? Die gaat over het vakantiebudget. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlandse gezinnen... voor het vertrek eh, niet bepaalt hoeveel zo'n vakantie mag gaan kosten. Dus de een vraag is deze. Hoe plant u uw vakantie financieel? Zijn alle kosten vooraf al op een rijtje gezet? Zien we het achteraf wel? Of is er een andere planning die geldt voor de vakantie van de luisteraar? Reageer via Twitter. Apenstaart NOS Radio 1 of onder het weblog op onze site nos.nl. Dankjewel. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Onno Duiven Nederwit. Radio 1. Het NOS-journaal. In Duitsland is voor het eerst een kind overleden door de ehec bacterie Het is een jongen van twee uit het plaatsje Cellen bij Hannover. Het jongste slachtoffer dat is overleden aan de darmbacterie was tot dusver 20 jaar. Er zijn in totaal nu 37 mensen overleden door besmetting met de ehec bacterie De Wit-Russische president Lukashenko tolereert geen demonstraties meer. Hij zal hard ingrijpen als opnieuw mensen de straat op gaan... om te protesteren tegen de beperkingen op de export... Lukashenko voerde die in om te voorkomen dat goedkope Wit-Russische spullen verdwijnen naar het buitenland. Die spullen zijn zo goedkoop omdat de prijzen zijn bevroren. En dat is gebeurd om te voorkomen dat de Wit-Russische economie volledig instort. Het Syrische leger breidt zijn operaties in het noorden van het land uit. De afgelopen dagen werd al een strafexpeditie in Yisr al-Shougur gehouden... om de dood van 120 agenten te wreken. En nu zijn tanks en andere panzervoertuigen ook elders in het noorden gesignaleerd. Duizenden Syriërs zijn de grens overgevlucht. En verkeersminister Schultz van Hagen wil dat snelwegen in de Randstad standaard twee keer vier rijstroken hebben en die daarbuiten twee keer drie stroken. Dat staat in haar visie op de infrastructuur van de toekomst. Verder wil ze dat de frequentie van het spoorvervoer in 2020 zo is opgevoerd dat tussen de belangrijkste bestemmingen geen spoorboekje meer nodig is. En dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met een fiel op de A13 richting Rotterdam. Er staat tussen Delft-Zuid en Kroopend-Kleinpolderplein 4 kilometer. Er is een auto stilgevallen en die blokkeert bij Kroopend-Kleinpolderplein de rechte rijstrook. En er zijn problemen bij de spoorwegen, want tussen Den Bosch en Os... en tussen Den Bosch en Zalbommel rijden geen treinen omdat de bovenleiding beschadigd is. De vertraging is meer dan een uur. Radio 1, dit is de dag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel René Gruithuizen... Herman Pleij en Monique Samuel. En u kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DIDD... of ga naar de website ditstedag.nu. Ja, Monique ja, wel. deze week kwam jouw boek uit... Zonder verhalen kan ik niet leven. Uh, je bent politicologe, uh, je hebt regelmatig verslag gedaan... van de gebeurtenissen of een duiding eraan gegeven in diverse media... in het voorjaar toen uh, Mubarak zijn regime viel. Uh, Egypte nu... Is het land beter af? Um, dat is eigenlijk nog een beetje te vroeg. Uh, ik begrijp dat iedereen graag wil weten... Van, uh, hoe zit het er nu en uh, is het beter in Egypte? Ja, uh, Egypte is beter af in die zin... dat er elke dag stappen worden gezet... richting vrije verkiezingen, richting democratisering... richting oprichting van partijen... Uh, met een heel brede, verschillende achtergrond. Uh, Egypte is ook slechter af... gezien het feit dat er heel veel facties zijn... binnen de samenleving die proberen het land te destabiliseren. En daarbij wordt onder meer... Uh, religieuze verdeeldheid op de spits gedreven... al dan niet met volle ja. uitbarstingen van geweld. Wat, um, wat houdt dat concreet in voor de komende maanden? Uh, nou ja, ik ga vrijgens naar Egypte en mijn familie is bijvoorbeeld heel bang... Uh, omdat op dit moment veel meisjes worden gekidnapt. Dus die zitten van, ja, je gaat niet de taxi in, want dan is het tot ziens, Monique. Ja. Nu, nu is dat eigenlijk uh, gebeurd op hele kleine schaal. Dus, uh, alleen Cairo al heeft 20 miljoen inwoners, dus als daar twee, drie kindermingen per week zijn... is het nog niks in vergelijking met de gemiddelde Europese stad. Maar dan nog steeds. De, de angst is er en het is nog onduidelijk. Wie heeft nou precies de macht? Uh, wie beschermt wie? Uh, wie dient wie? En, en, en het land heeft gewoon tijd nodig om zichzelf opnieuw uit te vinden. En ik ben heel benieuwd hoe de verkiezingen in september, oktober zullen zijn. En uh, ik hoop ook deze zomer echt heel veel mensen te spreken. Ik ga onder meer met verschillende politieke leiders spreken. Ik wil ook met de jonge attack van de moslimbloederschap... Uh. Een ontmoeting hebben. Want ik ben gewoon heel benieuwd hoe ook zij de toekomst van Egypte zien. Aangezien zij een grote partij zijn. Die waarschijnlijk een, een flinke verkiezingswinst gaan boeken. Worden dat eerlijke verkiezingen? ja ik denk uh, redelijk eerlijk ja okay. ik, ik denk ik heb daar wel goed vertrouwen in het enige probleem is dat gewoon de meeste partijen geen kans krijgen om zich uh, enigszins zinvol te organiseren dus dat waarschijnlijk een aantal goed georganiseerde groepen zoals de mosmoederschap, daar wel veel baat bij zullen hebben ja. wat dan toch de verkiezingen weer een klein beetje oneerlijk maakt je, je ja. bent pessimistisch ook in je boek je zegt de, de, nou wat nee voor, ik, nou, ben, ik ben optimistisch als ik niet gebakken dan we me bakken af dan ja dat is waar maar ik, ik las een zinnetje van wat voor revolutie er ook zal zijn of komen of wat dan ook veel problemen zullen ...nooit worden opgelost. Het woord nooit heb ik nergens gebruikt. Niet worden opgelost. Dat staat er ook niet, meneer. <laughs> ik heb gezegd dat ze uh, dat bepaalde, bepaalde... Ja, nee, maar we moeten scherp blijven. Het is een... ja, ja, ik heb het, het letterlijk is... even hier op een blaadje overgekalkt... Ja, nou, ...maar ik kan een fout hebben gemaakt. Nou, ik, ik hoop dat u een fout heeft gemaakt, anders, is het, wel het erg down. anders is het erg negatief. Ik, Egypte heeft een hele lange weg te gaan. Het land is veel, veel armer dan mensen beseffen. Alleen als ik in de volkswijk van mijn oma loop dan zie ik echt een soort van armoede die, uh, die neigt naar... Afrikaanse dat is het. Tafereiden. Je had het erover dat je met je benen in de blubber liep, ja. je schoenen liepen vol water. Precies. En toen zei, zei je van wat voor re revolutie ook, bepaalde problemen zullen niet, nooit, nou ja, moeilijk worden opgelost. Moeilijk. Ja. Moeilijk. Moeilijk. moeilijk, dat is hem. Het is een ja. uh, uh, <tossimus> uh, it, uh, uh, uh, moeilijke zaak zegt dan in het Arabisch. Uh. Nee, het probleem is gewoon kijk, aan de ene kant wil ik gewoon genuanceerd blijven en met, toen mensen mij zagen buikdansen en dan een week erop was een eerste aanslag in Zuid-Egypte en dan krijg ik meteen een reactie van, zie je nou wel? Ha, het is helemaal niet zo goed en Oh, oh, oh, wat ben jij lekker op euforisch... en jij weet niet waar je het over hebt. Ik weet heel goed waar ik het over heb. Ik heb die armoede van veel dichterbij gezien dan de meeste mensen. Het punt is alleen dat ik wel vertrouwen heb... dat de Egyptenaren verder zullen komen... en dat het land richting democratie gaat. Maar voor democratie betekent nog niet meteen... dat er sociale gelijkheid is. En nochtans, dat de armoede is opgelost. En Cairo is gewoon een vuilnisbelt. Het is de meest vervuilde stad ter wereld. Het is vervuilder dan New Delhi, vervuilder dan uh, Madras. En dat zijn steden waarbij we meteen... aan feestelijk vieze tafereelen denken... Nou, Doe dat keer tien, dan heb, je, dan heb je bepaalde wijken in Cairo. En dat is gewoon een probleem waar ik niet snel een oplossing voor zie. Heb jij het idee dat wij eigenlijk wel goed hebben geweten... in die tijd dat die revolutie daar gaande was, wat er nou werkelijk gebeurde? Of zijn wij alleen maar afgegaan op de beelden van dat plein? Nou, ik vrees dat we te veel tahrir hebben gezien. Op een gegeven moment, al had al Jazeera had dan nog de meest veelzijdige programmering, althans de Engelse tak ervan. Maar op een gegeven moment hadden ze ook geen camera's meer in Alexandrie. En het enige wat je zag was tahrir. En het tahrirplein is een heel mooi beschaafd plein naast de American University en een aantal van de grote hotels van Hilton en zo'n Charton. Um, dat is prima, want het was ook het hart van de revolutie. Maar ik ben uh, eigenlijk heel vertrietig dat wij niet wisten wat er in Port Said gebeurde. Want daar is een massaslachting geweest. En we, we hoorden wel af en toe cijfers van 10, 20, 30, 40 doden in Port Said. Maar niemand wist wat daar gebeurde. En in de gewone volkswijk in Cairo was het ook een, een chaos. En niemand die het gezien heeft. En dat is gewoon een probleem. De meeste Nederlanders hebben het beeld van Egypte, uh, van piramides en de Rode Zee. En Egypte is een prachtig land, komt allen. Maar uh, de, de, de armoede is heel groot, en, ja. en dat is een iets wat niet goed in, niet goed in beeld wordt gebracht. Gaan Heb je? De ver, sorry. Ja, de Egyptehuizen. Uh, gaan de verhalen in je boek gaan die over Egypte? Uh, onder onder andere, voor een deel. Maar het gaat ja. ook over de Dominicaanse Republiek en Hawaï, okay. en Griekenland. Waar we ja. het begin van de uitzending over ging. Ja. Dus uh, het, is, het is heel veelzijdig. Maar je, je, je hebt het ook in je boek over je persoonlijkheid. Je persoonlijk leven. Uh, je gelooft in God. Ik zie allemaal bijbelteksten. Een tekst uit spreuken. Uh, bijvoorbeeld in een hoofdstukje vermeld staan. Ja, het is een mix van, uh, van bijbelteksten. Maar ook van uitspraken van Gandhi en Martin Luther King. Ik, ik, ik, ik Wat breder te houden. Ja. Ja. En het is een boek waarin je praat over je coming out. Nou... Heel minimaal. Een gedicht. Het is er net in nog. Ja. Het een mooi is er, gedicht. Het is geactualiseerd tot een paar weken geleden. En dus inderdaad zit de coming out er net in. Ja. Ja. En je hebt uh, ook eerder beschreven, dat geloof ik weer op je weblog... hoe je je scheidingspapieren op de bus deed uh -huh. een dik pakket. Ja, dat was de weblog inderdaad. Na een jaar of drie huwelijk, op je achttiende ben je getrouwd... Uh, zet je een streep onder je huwelijk. Op je negentiende ben je getrouwd. Op je negentiende ben je getrouwd en ga je verder uh, met een vriendin? Ja. Ja. Goh, dit is uh, Dat weet niemand nog dat ik vriendin heb. Maar ja, goed, ik heb een vriendin. Ja, ja, nu wel. Ja, nu wel. <lacht> nee, heb. Nou, maar die weblog was ook gek. Ik is het binnen. Is het nog, binnen, is het nog vers? Uur. Ja, nou, mm, dat doe ik liever geen uitspraak over. Um, nee. uh, um, Antwoord is dus ja. Uh, nee, nou, nee, nou nee. Maakt niet uit. Maar goed, die, die weblog was wel een apart verhaal. Want ik had hem geplaatst en binnen een uur had ik 7500 bezoekers. Ja. En binnen drie dagen 20.000 bezoekers. Maar je publiceert en het wordt gelezen. Dat is toch je doel ook? Dat is ja, dat is mijn doel. Maar ik had nooit verwacht dat die weblog zo ja. snel, zo massaal zou worden rondgetwitterd... en dat iedereen ja. daar zo snel op zou duiken. Ja. Maar goed, ik vind het heel mooi, juist dat boek... want het gaat over de Egyptische revolutie... maar ook over de revolutie in jouw eigen leven. En daar begonnen ja. we de uitzending ook mee. Um, heeft alles nu zijn plek een beetje gekregen? Um, sommige dingen moeten nog bezinken. Ook in mijn omgeving, bij mijn familie... Uh, bij mijn ex-schoonfamilie um, en mijn vrienden. En ook in de kerk uh, is het wel iets wat mensen heeft laten schrikken... en wat ze niet hadden verwacht. In de kerk? Ja, ik was altijd actief in de kerk. Wat voor soort kerk is dat? Het is een uh, methodistische gemeente, Kerk van Zerene in Amersfoort. De dominee heeft heel goed gereageerd overigens hoor, dat is uh, fijn. Dus ik heb ook support vanuit mijn gemeente. Maar ja, mensen reageerden heel verschillend op. En ik, ik was altijd erg actief, uh, ook voor het Nederlands Dagblad, voor, voor DO, hm. um, voor de ChristenUnie. En, en sommige mensen die, die begrijpen waarom ik het doe en sommige mensen niet. En dat kost tijd. Maar was het een worsteling ook met je geloof om zo jezelf te accepteren als lesbienne op een gegeven moment? Ja, dat is een heel zware tijd geweest. Uh, vooral omdat ik op mijn vijftiende uit de kast ben gekomen... en er weer in ben gejaagd. Al, niet, al dan niet door mezelf. Daar, daar zijn meningen over verdeeld. Want je trouwde uiteindelijk op je negentiende inderdaad. Ja. Ja. Met, ja. Met het idee van... Met het besef van, ik kan echt niet lesbisch zijn. Ik mag dat niet praktiseren, zoals het dan zo mooi heet. Um, dit is een geweldige man. Ik houd heel veel van hem. Laat ik dan maar met hem trouwen. Hm. Heb, en je, in... heb je overwogen ja? om het niet op te schrijven? Om het uit het boek te laten? Het boek gewoon over... Nou, het boek gaat er eigenlijk helemaal niet over. Er staat één gedicht wow. in... Het is niet die blok of wat dan ook. Nee, ik vind niet dat e, Je zeggen dat... neemt ergens afscheid van je man. Dat is ook bij dat gedicht. Ja. Maar goed, dat roept natuurlijk vragen op. Als dat in zo'n boek staat, ook of staat het er maar heel kort in. Je had ook kunnen denken: nou ja, dat. Uh, dat laat het. Nee, maar uit. ja, precies. Dat is waar. Ik Heb had je had er spijt ook... van. Nee, nee, niet. Nee. Uh, maar om die vraag te beantwoorden die u stelt. Um, dit boek gaat over de afgelopen jaren in mijn leven... en alles wat ik heb gezien en meegemaakt. Ik geef stem aan, aan heel veel armen overal uh, ter wereld... en ook aan het in Nederland. Ik schrijf verhalen van de straat en ik schrijf verhalen uit mijn eigen leven. En ik heb er bijvoorbeeld bewust voor gekozen... om op de voorkant zit een koffer, die ziet, ziet, ziet u mij, met mijn trouwring. Ja. En de uitgever heeft mij gebeld van, moet die trouwring weggepoetst? Nee, dit is ook onderdeel van mijn leven geweest. Ik poets niks weg uit het leven van anderen, nogthans uit mijn eigen leven. Die trouwing, dat getrouwd zijn... is een onderdeel van mijn leven geweest. Een, een mooi onderdeel van mijn leven, ook hoe, hoe moeilijk ook. En uh, nu moet ik verder. En ik denk dat mijn coming-out... Uh, het is een persoonlijke kwestie. Je kan zeggen, ik zeg er nooit wat over. Maar daarvoor ben ik allereerst al iets te bekend. Mensen hebben me ook gezien met mijn vriendin op publieke plekken. Mm. En het tweede is, ik denk dat het mensen kan helpen en kan steunen. Als ik zie wat voor mails ik krijg uh, van, van christelijke vrouwen die getrouwd zijn, maar die, zich, die, die lesbisch zijn, of van Marokkaanse meisjes die uit de kast willen komen en zeggen mijn familie gaat mij verstoten, dan denk ik van nou, ik kan wel een soort uh, handreiking doen naar die groep en laten zien dat het kan. Ook al kost dat heel veel pijn en moeite, want het is echt een heel zwaar proces geweest en daarvoor wijs ik mensen dan weer graag naar mijn website. De, de ring is nog te zien op de cover van je boek, maar ja. nu heb je hem al. Ja, hij is nu af. Ja. Ja. Hoe, hoe Iets... is het mogelijk als je zoveel in je persoonlijke leven uh, meemaakt en met zoveel dingen bezig bent, om dan ook nog zo jong af, af te studeren? Dat vraag ik me af. Nou, dat is dus ook het gekke, want om ook even terug te komen op die vraag van hoe heb je nou die media-aandacht ervaren? Toen ik daar bij Pauw Witteman zat, zelfs toen ik zat buik te dansen, dat ik dus midden in een huwelijkscrisis thuis hmm. en een familiecrisis. Ja. Um, en ik kan. Gewoon doorwerken, ja. op een soort stand-by. Modus ga ik dan door. Een beetje de automaat. Maar je, ja. je, ik bedoel, mensen zeggen, van je bent wel helemaal vast overweldigd... door die media-aandacht. Ja. Nou ja. nee, niet nee. dus. Want ik had veel te druk met, met, met, met mezelf. Ja. En het ging, ik maakte het mee zonder er echt bewust van te zijn... wat me nou precies overkwam. En dat kwam later pas. Nog steeds niet helemaal. Want sowieso, ik zit echt in een rollercoaster. Ja. Nou, behalve uh, over dit je coming-out... ben je nog open, ook openhartig op een ander thema. Uh, je oogziekte. Mm -hmm. Dat is iets uh, ja, wat ook bepalend is voor je leven. Je schrijft hoe mensen je aanstaren als je in de trein zit en een boek leest. Want dat hou je dan heel ja, dichtbij. Heel dichtbij ja. Hoe is de stand van zaken nu met je ogen? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, het was een paar jaar stabiel, wonderlijk genoeg. Want mijn, ik heb een oogziekte die uh, degeneratief is. Oftewel, hij kan eigenlijk alleen maar achteruit gaan. En um, ze hebben geen oplossing ervoor. Ze weten net de naam, pas een paar jaar. Dus het is uh, echt een heel zeldzame ziekte waar nog weinig over bekend is. Um, maar ik, um, ik zie nu... Officieel 10% met beide ogen met bril. Um, in de praktijk fluctueert dat een beetje, denk ik. Ook afhankelijk van hoe moe ik ben. En ik begin mijn kleurzicht nu te slijten. Dus ik begin kleuren steeds slechter te zien. En ik merk sowieso dat ik uh, steeds dichter bij dingen moet staan om het te lezen. En ik heb toch het gevoel dat mijn oogzicht de afgelopen maanden achteruit is gegaan. Maar het is heel moeilijk om dat te zeggen. Want je zit in zo'n emotionele en drukke tijd dat je ook heel moe bent. En dat staat sla ja. direct... Terug op je lijf. Dus um, ik wil voorzichtig zijn, maar ik vrees dat mijn oogziekte niet helemaal stabiel is op dit moment. Nee. Heb je ook uh, wat dat betreft wel eens je vragen gehad, ook uh, richting God, omdat je christen bent van ja, waarom? Waarom moet mij dit overkomen? Ja, ik denk dat mensen die bewust leven, sowieso vaak met de vraag van het lijden zitten, of als het maar wat in de omgeving lijden is of in hun eigen leven. En voor mij heeft mijn oogziekte echt uh, de waarom-vraag heel sterk gemaakt. Um, hoewel ik me ook weer bewust van ben dat mijn lijden echt niks is in vergelijking met een lijden wat ik heb gezien in bepaalde landen. En in bepaalde levens. Um, ik heb daar niet helemaal goed antwoord op. Maar ik heb wel geprobeerd in mijn boek in ieder geval daar een antwoord op te geven. En ik denk dat we de vraag om moeten draaien. En die moeten zeggen van... Nou, God, waarom staat u dit toe? Maar we moeten vragen, God staat het niet langer toe? Want dan geven we de God de ruimte en de mogelijkheid om er iets aan te doen. Dat geloof je dat dat kan? Dat geloof ik echt oprecht. En uh, dan zijn er nog allerlei... Bedoel, hier moeten we eigenlijk uren over hebben om, om, mm. om deze visie goed uit te leggen. En ook wat betreft mijn eigen oogziekte. Ik ben niet genezen, verder van dat. Maar ik voel mij wel genezen. En ik ben echt jarenlang gehandicapt geweest. En nu zou ik mezelf nooit meer als zodanig identificeren. Want mijn oogziekte is voor mij geen belemmering meer... En hou, ik, hou, ik hou me ook niet meer zo mee bezig. Het kan, het kan me eigenlijk niet meer veel schelen. Ik wil graag goed zien. Maar, maar hebt, het maakt mij heb, niet. Heb je er niet ontzettend last van dagelijks bij alles wat je wilt doen? Ja, je wordt er ook dag mee geconfronteerd. Ja. Maar ik, het, het, het, het affecteert mijn stemming ook niet meer. Het, het raakt me niet meer. Ik ben niet mijn oogziek. Ik ben zat om uh, down of depressief te zijn. Of anderszins te denken van oh, oh, oh, oh ik zie niks. Um, ik mag heel blij zijn met alle kansen die ik krijg. Ja, hoe ziet je toekomst eruit? Dat wordt een heel groot interessant avontuur. Ik heb geen idee. Voor het eerst in mijn leven heb ik echt geen idee. Ik weet niet waar ik over vijf jaar ben. Ik weet niet met wie ik maar ben. Maar je gaat erover schrijven. Want ik denk zonder verhalen kan je niet leven. Dat dat ja. een thema voor jou blijft, ook in de toekomst. Precies. Zo ga je van de zomer het Midden-Oosten uh, uh, intrekken. Ja, ik ga vier landen bezoeken, Inshallah, als God het wil. Uh, Egypte allereerst. En dan Jordanië en dan Syrië probeer ik binnen te komen. Smokkelen. Ja. En dan uh, Libanon. En uh, ik ga daar ook een serie verschrijven voor, voor Trouw en NSC Next. En ik ben echt heel benieuwd wat voor verhaal ik daar tegen ga komen. En je gaat met je vriendin? Ja. ja. Spannend. Zou je een stukje willen voorlezen uit je boek? Uh, tot slot uh, Monique Samerwel. Ik heb zelf, als je het goed vindt, iets voor je uitgekozen. Ja, ja ik, uh, ik vind het leuk wat je hebt uitgekozen. Dus ik lees het graag voor. Oké. Okay. Er is niet één Nederland. Er is een Nederland van het platteland en een van de stad. Van de Bijbel en van de Koran. Van het huwelijk en van het samenwonen. Van geen tv op zondag en van de gay pride. Van aardappelen en van couscous. En nu is er ook nog een Nederland van allochtonen en van autochtonen. Een Nederland van kosten en van baten. Houdt het zwart-wit denken dan nooit op? In de VS beschouwt men de maatschappij als één grote salad bowl. Een kleurige salade waar elke etnische groep... of subcultuur een nieuw ingrediënt aan toevoegt. Vandaar dat de term Afro-American. Je bent NN en dat is goed, dat is mooi, dat is waardevol. Dus ik ben geen allochtoon of autochtoon. Ik ben een Egyptisch-Nederlandse, een Noord-Afrikaans-Europeaan, een wereldburger, een kind van God. Mensen, ik ben Monique en ik hoop dat ik de samenleving zodanig iets oplever. Dankjewel, Monique, samen wel. Wij stappen in de tijdmachine met Herman Klein. Welkom in de tijdmachine. En naar welk jaar gaan wij, Herman? 1948. 1948. Een maansverduistering, denk ik. Dan. Ja, er waren in dat jaar twee maansverduisteringen op Joodse feestdagen. En er wordt gemeente in Joodse kringen, al heel lang overigens, dat er. Dat dat betekent dat er belangrijke gebeurtenissen in zo'n jaar zullen plaatsvinden. Nou, 1948, stichting van de ja. staat Israël. En dat kwam nog eens terug in 1967. Toen was er weer een bloedrode maansverduistering op een Joodse feestdag. Nou, dat was de Zesdaagse oorlog. Ja. De bevrijding, of zoals je wilt, verovering van Jeruzalem in dat jaar. En dat is geloof dat samenhangt met maansverduistering. Ja, nou hebben we morgen een maansverduistering. Ja. Ook een Joodse feestdag toevallig? Uh, niet dat ik weet. Nee, okay. dat ik weet. Dus dat, op dat vlak nee. niks te verwachten. Maar, maar het is wel iets wat, wat, wat grote vragen ja. oproept... en waar al ook ja. eeuwenlang over gespeculeerd dus wat, dus wat, is. Een, wat is dat? Er is een hele lange christelijke traditie... om uh, bloedrode maansverduisteringen... Uh, om daar onheil mee te verbinden. Wat dat betreft is die Joodse interpretatie een beetje een zijpad. Hè? Want dan is het niet speciaal onheil natuurlijk. Nee. Maar... Uh, de, de grote lijn is dat het onheil aankondigt. En ja, de oorzaak daarvan is dat het letterlijk in de Bijbel staat. He, op verschillende plaatsen zelfs. Het meest duidelijk in, eh, bij de profeet Joël. Die zegt van, en die komt aan En Yahweh is dan aan het woord. Dus ik laat het even horen. Dan zal ik tekenen geven aan de hemel en op aarde. Bloed en vuur en zuilen van rook. De zon verandert in duisternis. En de maan in bloed. Nou, inderdaad, het effect van een maansverduistering... en je kunt het, als je een beetje geluk hebt morgenavond zien... is dat die maan inderdaad bloedrood wordt. Ja. Hè? Het is een op zichzelf een prachtig gezicht. En ik kan het ook van harte aanbevelen. Maar dat was natuurlijk een teken. Ook de, Lucas, de evangelist, zegt, praat in die termen. Nou, natuurlijk, de Apocalyps, de openbaringen van Johannes... allemaal... Tekenen aan de hemel, die de gram van de Heer aankondigen. Hij zal ingrijpen, de mens blijft zondigen. En uh, ja, dat is voortdurend geïnterpreteerd tot in onze dagen. En je hebt nog steeds mensen die in het algemeen een hemel tekenen, voorboden zien van Oh, Nou, we hebben dat net weer gehad uh -huh. over uh, die, ik geloof die dominee, die dat zei. Dat oh, de over de wederkomst, ja, dat, dat had niks met de maan te maken, precies. geloof ik. Maar, uh... Nee, maar het zijn dus de hemeltekenen in het algemeen ja. he, die daarmee verbonden worden. En de maansverduistering is daar een bepaalde variant ja. van. Maar wij weten nu inmiddels hoe dat dan Werkt en hoe ja. zo'n verduistering tot stand ja. komt. Ik neem aan dat mensen in de middeleeuwen daar geen idee van nou, hadden. Nou, vergis je niet. Er wordt al heel veel geobserveerd, ook in de middeleeuwen. En vanaf de late middeleeuwen gaat dat al tamelijk precies, hoor. Dat men waarneemt hoe de hemellichamen beweegt... en dus ook zons- en maansverduisteringen kan zien. Maar hoe men dat ook observeert of niet... men gaat er altijd vanuit dat de regie natuurlijk bij God berust. He. Die mm -hmm. laat het zo bewegen. En die geeft tekenen, want dat is dat wonderlijke voor ons... dat astrologie en christendom in de middeleeuwen met elkaar verbonden zijn. Er zijn pauzen geweest die een astroloog in dienst hadden. Omdat men een formule heeft bedacht... want je zat natuurlijk in het christendom ook met de vrije wil. Dus ja, als alles voorbepaald was... dan was dat katholicisme, ging er natuurlijk vanuit dat er een vrije wil was. Dat men de formule had bedacht, Thomas van Aquino heeft dat opgesteld. De sterren kondigen aan, de hemeltekenen kondigen aan... maar ze noodzaken niet. Dus de mens kan altijd... Dat is eigenlijk een buitengewoon intelligente uitspraak. Okay. Want die correspondeert met wat wij in de moderne tijd natuurlijk zeggen, van de self-fulfilling prophecy en de self-denying prophecy. Okay. Dat is eigenlijk daar de huidige vertaling van. En dat maakt deze hele wereld van voorspellingen en tekenen altijd zo moeilijk. Je kunt het zo moeilijk beslist weerleggen. Mensen laten dat niet weerleggen. Omdat ze dus op basis van die tekenen um, gaan leven in de richting van zo'n voorspelling. Dus hij komt daardoor uit. Ja, maar hoe zat dat of dan wel? met die middeleeuwers? Wat, wat, wat, wat, wat voor teken zagen ze daar dan in? Was het een soort oproep om beter te gaan leven of altijd in een negatieve zin. Hè? Dus het werd altijd verbonden met eindtijd. Of met de straffen van God. Hè? De, die maakte dus op die wijze ook kenbaar. En dan had je natuurlijk een enorme variëteit. Lees de Apocalypse maar na, dan zie je dat het helemaal spettert in het heelal van alles wat je kunt zien. Maar het beroemd zijn uh, ook de kometen. Hè? De kometen die. Uh, en er moet ook nog even vermeld worden dat in de 16e eeuw is de eeuw van Copernicus. Hè? Begin van de 16e eeuw. En Copernicus, dat is eigenlijk ook het begin van de moderne wetenschap. Die heeft de beweging van de banen. En dan natuurlijk de revolutie, dat hij vaststelt dat de aarde draait om de zon en niet andersom. Mm -hmm. hè? Dat soort zaken. Dan wordt wordt daar dus ook echt definitief vastgesteld. De aandacht gaat vooral uit in de moderne wetenschap... dan in deze voorspellingsbusiness naar kometen. De beroemdste komet is die komet van Halley. Ah, ja. Een beroemde astronoom, Engelse astronoom. Die in 1705 voorspelt dat in 1758 deze komeet weer zal passeren. En dat komt ook uit. Hij maakt dat ook nog mee. Die die komt elke 76 jaar langs. Dat is nog steeds zo. Dat is nog steeds waar, ja. En men zegt door, en dat zei Halley al, maar dat wordt voortdurend herhaald: dat dat onheil betekent. Groot onheil. Nou, dat gaat wel een beetje op. De laatste keer was 1986. En dat was Tsjernobyl, het jaar van Tsjernobyl. Ah, ja. uh, daarvoor was het 2010 en 2010, eh, 19, sorry, 1910. En dat was een jaar, toen trokken mensen zich dat ook enorm aan, die voorspelling. En dan krijg je dat verschijnsel van dat ze zich proberen te beschermen... of zorgen dat het uitkomt. Toen hebben ontzettend veel mensen, vooral in Amerika, zelfmoord gepleegd. Ze wilden de straf voor zijn, ze onttrokken zich onder straf op die manier. 1066, de verovering van Engeland. Toen is ook Helly gepasseerd, de komeet, want die was natuurlijk... al sinds oeroude tijden. En ja, dat werd in Engeland negatief geïnterpreteerd, de verovering van Engeland... door. Willem van Normandië. Ja. Enfin, uh, uh, zo gaat dat maar door. En er blijven steeds, ook in onze tijd... mensen die hier sterk geloof aan hechten... En voor een deel zorgen dat het uitkomt. Of maatregelen nemen om te zorgen dat het ja, niet uitkomt. Maar verdwijnt die magie niet een beetje in onze tijd? Nu we steeds beter al deze verschijnselen kunnen verklaren. Of zijn we er nog even nee. bijgelovig als de middeleeuwers? Denk nee, je? dat blijft. Kijk, zolang uh, er, uh, het is eens niet alleen de Bijbel die dit soort voorspellingen doet. Maar de Bijbel heeft natuurlijk in de westerse samenleving nog steeds een hele sterke kracht. En er blijven nog steeds vooral orthodoxen en allerlei secten natuurlijk. Die dat heel letterlijk wensen op te vatten. En dat met groot gezag. En in toenemende spiritualiteit. Dus hoe ver de wetenschap ook rijkt, hoe harder de wetenschap gaat... hoe harder de spiritualiteit zich ook ontwikkelt. En dan blijven dit altijd uitgangspunten. Dus het doet wel steeds weer... neemt het een nieuwe vorm aan. Maar neem nou dat dus geval van die voorspelling... dat de aarde uh, te loerzagen. Wanneer was het toch weer? Ja, 20 mei. 22 ah, mei. Okay. Nou goed, daar lachen wij allemaal om. Maar dan moet je eens opletten. Ik weet niet of jullie dat in je omgeving ook vaststelden. Hoeveel mensen daar grapjes over maken. Ja. Mijzelf inbegrepen. En dat is toch een verweer. Zoiets van... Een soort bezweer, Ik geloof ja. dat absoluut niet. Ik geloof het absoluut niet. Maar nou, hé, uh, hm. wij weten allemaal dat wij niet alles weten. Dus ik, er blijft altijd zo'n matje. Ja. En dan, ik weet ook wel dat ik s'nachts om twaalf uur... ver genoeg tegen mijn vrouw zei. Oh, die waren toen nog niet. Maar goed, in ieder geval, avondtelevisie was afgelopen. En twaalf uur zegt van... We, we hebben toch weer gerecht? <laughs> en dat is humor, allemaal humor. Maar humor heeft dus ook al die... Die bezwerende functie natuurlijk. Had je ja, nog je geen rekening Amerika? gehouden met het uh, tijdsverschil met Amerika? Ja. <lacht> nee, dat is ook altijd zo'n interessante <lacht> ja, discussie... Maar... van welke datum en welke uur dan. Uh, uh, uh, uh. Nou, morgen de maansverduistering. Uh. Hoe laat? Ja. Uh, om half negen, maar dan kan je het nog niet goed zien. Want hij moet wel boven de horizon staan. Hij moet dus opkomen. En dat vanaf half tien is de voorspelling dat er weer een beetje mee zit... dat je het dan goed kunt zien. Okay, maar maar, maar gaan nu kijken. is het in ieder geval tijd voor onze dichter bij de dag vandaag. Raymond de Jong. Raymond? Hallo. Gooi je er wat mee? Ja, best wel. ja. Nou ja, dat is, uh, dat is altijd wel even puzzelen, maar ik heb hem voor mekaar. Mooi. Ready? Ja. Yeah. Uw kind zag haar buik dansend. De media smult. De mailbox werd met banen en bedreigingen gevuld. Nu is de wind gaan liggen. Een zwoele lentebries. Tijd voor de vakantie, ook al is het te vies. Uw kind hoorde de coming out van de vriendin. Wat niemand tot nu wist, maar ze heeft het naar de zin. Op de standby-modus had ze het druk met zichzelf. Ze gaat als een achtbaan, maar ook die stopt vanzelf. Hou uw kind in de gaten, want hij eet graag kilo snoep. Vult zijn kiezen net zo vaak als zijn lui is met zijn poep. Hij heeft geen oog voor detail, kan alles nog verliezen. Knassen het kijkend naar kapotte kinderkiezen. Ze willen eten, genieten, drinken en smullen. Ook bij de Grieken moet je niet te snel hun gaatjes vullen. Prachtig. Raymond de Jong, dankjewel. Het gedicht is later na te lezen op onze website. Dit is de dag.nu. Ik kan niet verwachten dat het zo makkelijk zou zijn... om een kratje bier te bestellen. Ze hebben helemaal niks gevraagd, in beide gevallen bij bellen en bij het afleveren. Ja, je bent 15 en je wilt zonder leeftijdscontrole aan bier komen. Kan dat? Ja, dat kan. Namelijk door te bellen met de biercourier. Straks na drie uur meer over dit oprukkende fenomeen. We bedanken onze gasten René Geruithuizen, Monique Samuel, Herman Pleij. Hartelijk dank voor jullie komst. En na het nieuws van drie uur zijn we weer bij u terug. Tot zo.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 En 3. Ontdek welke beroepen passen bij jouw talenten. Vergroot je kans op een baan die bij je past. Op talentenvertaler.nl Door werk te maken van talenten, komen we verder. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl In spraakmakende zaken, wordt het ook zomer na de Arabische lente? Journalist Hans-Jaap Melissen, oud-minister Ben Bot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 Wilt u een autoverzekering? Zonder eigen risico? Met een uitgebreide schadeservice? En de vertrouwde hulp van de ANWB-alarmcentrale? Sluit dan nu de nieuwe ANWB-autoverzekering af. Dan bent u snel weer op weg. De ANWB-autoverzekering. Sluit nu af en ontvang een cadeaukaart te waarde van maar liefst 100 euro. Ga naar awb.nl. Dit is Radio 1.